En dat is dat je wisselmodel verandert, dat is dat wet en regelgeving verandert en dat is dat je cultuur van met elkaar samenwerken verandert. Dat is iets, dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Nee. Bedoel, voor die cultuur betekent dat er gewoon een generatie uh, met pensioen moet. En dan hopen dat de volgende niet te veel besmet is. Uh, wet en regelgeving, ik denk dat, dat we daar in Nederland nog niet eens zouden over mogen mopperen uh, met uh, crisis- en herstelwet en tot mensen bij INM die eigenlijk best wel willen. Ja. Ja, dus ik denk, en daar kan je ook denk ik vanuit je rol als, als rijksadviseur uh, goede duwen uh, aangeven. Mm -hmm. um, ja, het businessmodel, nou ja, het oude is stuk, maar uh, er zijn nog een heleboel mensen die dat proberen op wat voor manier dan ook te revitaliseren. Ja. En, en ook, hè, ik bedoel, uh, ook vanuit de wetenschappen, nou ja, het is de, de wetenschappelijke wereld, maar als je mensen als vriezer de hoort... Die roept dan dat ik een voedoe-priester ben, omdat ik zeg dat het allemaal anders moet. Ja. Uh, maar, maar ja, hij uh, probeert gewoon via, via uh, die toe in Delft gewoon uh, methode boven water te houden. Ja, ik zeg, ophouden ermee. Uh -huh. Wegwezen. Maar dat, dat, dat is vrij hardnekkig uh, uh, nog. Uh -huh.